Van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat vindt het VN-comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie. In het rapport van de commissie staat ook dat de Nederlandse politie... allochtonen te vaak aanhoudt om ze te fouilleren. En er moet meer worden gedaan tegen racistisch pestgedrag op school. Ook moet het onderwijs meer aandacht besteden aan het Nederlands slavernijverleden. Het kabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond... Een van de belangrijkste onderwerpen waar het kabinet het over eens is geworden, is de koopkracht. Volgens minister Dijsselbloem is er sprake van reparatie. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden te moeten inleveren, maar zij houden hun koopkracht. De begroting gaat vandaag naar de drukker. Prinsjesdag is op 15 september dit jaar. De regels voor het belastingvrij schenken van geld worden uitgebreid, dat melden Haagse bronnen. Vanaf 2017 hoeven schenker en ontvanger tot een bedrag van 100.000 euro geen belasting te betalen, op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor het kopen van een huis of aflossen van een hypotheek. Andere regelingen voor belastingvrij schenken blijven zoals ze zijn. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het EK in Londen bereikt. In de halve finale won Oranje met 1-0 van Duitsland. In de finale moeten de hockeyvrouwen het zondag opnemen tegen de winnaar van Engeland-Spanje. Het is de tiende keer dat de hockeyvrouwen de EK-finale bereiken en ze wonnen acht keer. Daphne Schippers heeft goud gewonnen op de 200 meter tijdens de WK Atletiek in Peking. Op de streep haalden ze haar laatste concurrenten in. Het is de eerste vrouwelijke wereldtitel voor Nederland. Eerder deze week haalde Schippers al zilver op de 100 meter. Ze was een van de grote favorieten voor de gouden medaille op de 200 meter. Het weer. Zonnig, hier en daar wat stapelwolken. Die verdwijnen vanavond en vannacht en dan is er kans op een mistbank. Morgen is het vrij zonnig met wind en maxima, met weinig wind juist, en maxima van 21 tot 26 graden. Later in de avond en de nacht trekken enkele stevige buien over het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Eemnes en Hoevelaken 12 kilometer... en op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de verkiezingen. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op Steven uh, Zandvoort. En we zijn begonnen met de nummer 19 van deze week. Demi Lovato, cool voor de summer. En uh, Demi Lovato heeft haar vrienden op Twitter uh, laten helpen... met de onthulling van de tracklist van haar uh, nieuwe album. Zo heeft uh, het album heet uh, Confident. En uh, Demi Lovato zelf onthulde uh, het eerste stukje van de puzzel op uh, woensdagavond. En vrij snel uh, schreef uh, Wilmer Vulderama... Uh, erbij twee, Cool voor de Summer. En dan gaan we zo maar door naar nou, Christina Perry. Heeft geholpen, Jennifer Lopez, Nick Jones. En uh, Adam Lambert en Ikea Zelia. Die hebben allemaal geholpen met de tracklist. Uh, bekend te maken van het album Confident van Demi Lovato. In hey, nummer 19 uh, zijn we aangekomen. Dat betekent uh, dat we een kleine lijst weer verschuldigd zijn voor jou. Ik denk uh, van uh, 30 tot en met uh, 19. En die zal we zonder voor jou. ...die we wel en niet hebben gehad. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 30 is Sido featuring Andrei Andreas Burani met Astronaut. En op nummer 29 Bob Sinclair featuring Dolph Man met Field of Five. Op nummer 28 Kelvin Harris en eh, Disciples met How Deep is Your Love. En op nummer 27 David Guetta featuring Nick Minas en Everjack met Hey Mama. Op nummer 26 DJ Antoine featuring Akon met Halliday... En op nummer 25 al zes weken in de lijst... 5 Seconds of Summer met Seas Kinds Hot. En op nummer 24... vorige week op 25 Martin Garrett featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 23 Farewell Williams met Freedom. En op nummer 22 Lena met Traffic Light. Op nummer 21 Martin Silvek featuring Sam White met Plus One. En op nummer 20 hebben we Flo White featuring Romantic en Verden White met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 19 Damien Lovato met Cool for the Summer... De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 18 vinden we dan Louise Note met de Rhythm Insight. En nummer 17 Martin Solveig, een GTA intact. Oké, is nummer 16 One Direction. the dark, never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. Fight it in, there would be nothing left.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 I'm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 DJ Snake samen met uh, Meus, met het prachtige Linan. Wij gaan door met de nummer 11, Klingon, samen met Broken Back, Riva, Restart The Game. Straks wat nieuws over de artiesten en natuurlijk de Nederlandse Top 40. En dan zijn we na dit nummer alweer aangekomen aan de Top 10 van deze week. Ik ben benieuwd wie er op nummer 1 staat. Kwart voor vijf hoor je het. of the even look back at this wasted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 Can make it Get end. To pain, a taste in the rain, I'll be seeing someone who can change. Don't even look back at these wasted moment's car. Yeah, too, everybody used to be. This so is not to blame, you should retreat. We watch it fall as you could see. Stop the game. Klinkt anders samen met uh, Brokenback. Nummer 11 deze week in de Euro dan uh, hier op uh, Zierwim uh, Zandvoort. En zoals we het wat wou ik zeggen. Oh ja, zoals ik al wou zeggen, uh, uh, iets over de artiesten. Want uh, ik vond al alweer een opmerkelijk berichtje. Over uh, Taylor Swift uh, kwam voorbij. En uh, daar viel mijn uh, ogen op, niet op Taylor Swift zelf, ja, eigenlijk ook wel stiekem. Maar uh, meer uh, over uh, wat ze heeft gedaan uh, tijdens haar 1989-tour. Want opnieuw heeft uh, Taylor Swift het uh, publiek verrast met een uh, briljant gastoptreden tijdens haar uh, tour. Dit keer kwam er niemand minder dan uh, John Legend op het podium bij haar optreden in het uh, Staple Center in uh, Los Angeles. Nou, samen zongen ze dan ook uh, de wereldhit van de zanger All of Me... En na afloop, en dat vond ik het mooiste, schreef de verhaal van John Legend op Instagram: All of Me loves all of tea. En daarmee doelde het natuurlijk op de thee van Taylor Swift. en wie ze graag even haar man uitleende. Nou, na afloop van het concert vertelde Taylor Swift hoe het optreden eigenlijk tot stand kwam. Ik hoorde dat John Legend en Chrissy onderweg waren naar het optreden. En ik belde en vroeg of John zin had om All of Me te spelen. Het was perfect en iedereen zong letterlijk mee. Nou ja, daar uh, kan je maar weer zien hoe invloedrijk uh, invloed Taylor Swift is. ze krijgt uh, alles voor elkaar. Hé, hey, um, ja, ik moet eigenlijk mijn wekelijkse item even doen, hè. WTF fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ik zou het ook niet meer weten. Nee, Justin Bieber heeft... <laughs> Wat heeft Justin Bieber niet... Justin Bieber heeft moeite om mensen te vertrouwen. Hij heeft geleerd dat mensen graag uit de school klappen over dingen die je ze vertelt. Mensen vertrouwen ze moeilijk en voor mij in het bijzonder. Ik heb mensen vertrouwd die ik niet had moeten vertrouwen. En dat heb ik in mijn hart gevoeld. Ik ben best wel een gevoelige vent, al dus Justin Bieber. En uh, dus maak ik ze deelgenoot van dingen die ze vervolgens op straat gooien. En dus heb ik uitgevonden dat er zekere mensen zijn bij wie ik beter dat niet kan doen. Nou, gefeliciteerd jongen. Welkom bij de Grote Mensenwereld. Nou, deze week was er ook nog het triest nieuws over de lookalike van Justin Bieber. Toby Sheldon is dat. Die liet zichzelf onder handen nemen en gaf daarbij uh, daar bijna 100.000 euro voor uit. Deze maand werd hij uh, dood aangetroffen in een hotel in Californië. Nou, over de doodsoortzaak zijn nog geen meldingen gedaan... maar wel zijn er drugs gevonden op de plek waar Sheldon dood werd gevonden. Er zijn meldingen. Meldingen? Ja. Ja? Mededeling. Mededelingen. Oh, nog geen mededeling over gedaan. Meldingen. Nou ja, boeiend. Ah, je zo snel zegt, hoor je het niet. <laughs> <laughs> Waarom denk ik dat ik altijd zo snel praat? <laughs> nee, er zijn nog geen uh, mededelingen over de doodsoordzaak gedaan, inderdaad. En uh, wel zijn er drugs gevonden. Nou, waarschijnlijk heeft Justin Bieber zelf die drugs geleverd. Ik zou het niet eens weten, joh. Echt, wat, wat is er met die vind aan de hand altijd? Zo jammer dit. Hey, uh, we gaan ons opmaken voor de top 10 van uh, deze week. Dankjewel uh, Willem overigens. Willem Bruijs, onze collega. Ken je die? Ja, die ken ik. Ja, Die bruist lekker door en die uh, vindt het ook weer heerlijk bruisen deze uitzending. Nou, graag een aan vriend. Ben je ook klaar uh, voor de top 10? Ik wel in ieder geval. We gaan beginnen met uh, nummer 10. Dat is een uh, oud nummer 1 hit. Weken geleden stond hij op uh, nummer 1. Hij heeft best wel tijd volgehouden. Ook vorige week stond uh, deze op uh, nummer 9. En ze staan nu 27, in de week, in, uh, 27 weken in de lijst. En dan heb ik het natuurlijk over David Guetta samen met uh, Emily Sunday Met de prachtige single What I Did For Love. Zo direct de Nederlandse top 40 en natuurlijk de top 3 van uh, deze week. Maar eerst dus David Guetta samen met Emily Sunday op nummer 10. Talking loud, talking crazy. Knock me outside, praying for the rain to come. come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. I and I've learned, but living is the hardest part. Aaltsie met Headlights. Daarvoor David Quetta, Emily Sunday, What it Did For Love. En daartussen zit nog Lance Money, Lewis met Bill. Zeventien weken in de lijst is die beste man. En van zijn plaats 7 naar 9 gegaan. Maar dit is dus de nummer 8. Robin Schultz, Headlights. Lekker blijven zitten deze week op een achtste plek. En uh, dat is best wel fijn af en toe toch? Lekker zitten. Doe ze in de palen ook op het moment. Lekker blijven zitten de hele tijd. Ze kunnen geen kant op. Ja, tijd uh, bijna half vijf. Tijd voor de Nederlandse top 40 om die even uh, een beetje door te nemen. Die wordt op het moment uh, gepresenteerd door onze radiocollega's van uh, 5, 3, 8. En zal tot uh, zes uur duren. Maar ik begrijp wel dat je naar de Euro Breakdown luistert hoor. Best wel logisch toch? Hey, op uh, nummer 40 uh, de, van deze week in de Nederlandse top 40... ...vinden Martin Garrick samen met Usher, Don't Look Down. 39 Jason Rulo met Cheyenne. Nico en Vince, That's How You Know op 38. En Disclosure met Omen op 37. Nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40 is Thomas Jack... ...met de single Rivers. Kankstenten met Riddles staat er ook in op 32. En Kenny B, oude nummer 1 hit met Parijs, staat op een 29ste plek. Uh, Love Frequency staat er nog steeds in op de 26ste. One Direction met Drag Me Down op 22. James Bay met Let It Go op 20. En Perel Williams met Freedom op nummer 18... Summer Thing van uh, Jack en Mike Taylor... ...vinden we op een vijftiende plek... ...in de Nederlandse top 40. En Skrillex, Diplo, met Jack U ...en Justin Bieber. Where are you now? Op een veertiende plek. Avicii, Waiting for Love... ...vinden we dan op een tiende plek... ...in de Nederlandse top 40. En Exwell en Ingrosso met Sunny Shining op een negende plek. Adam Lambert, Ghost Town op 8. En Major Lazer, g Snake... ...featuring Me met Lina op 7. En Elf van Meen, dat vind ik wel grappig hè. Af en toe zie ik dan die... Uh, ...treklijsten voorbij komen van uh, 538. En dan hebben ze echt uh, 1, 2, 3... ...welke nummers ze draaien. Er staat dan bij, bij featuring Meu. ...spreek uit M-E-U. <laughs> echt fanatisch, dat vind ik wel mooi. Maar ja, je, je moet het wel goed uitspreken. Um, nummer 6 dan... ...MadCon, Red Alton, Don't Worry... ...Lost Frequencies samen met Yannick DeVy... ...Reality op 5. Felix Schamp... Uh, ...samen met Jasmine Thompson... ...Ain Body Loves Me Better op 4... En uh, Calvin Harris samen met de disciples. How deep is your love? Vinden we op een derde plek in de Nederlandse top 40. Tweede plek is voor The weekend. Can't feel my face. En op nummer 1, uh, ja, die staat al een tijdje daar. En ook wel een uh, terechte nummer 1, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. En Nicky Jam samen met Enrique Iglesias met uh, El Pardon. De, de Euro breakdown op, de breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En door met de Euro breakdown, doen we met nummer 7. Maroon 5 is dead, this summer's gonna hurt. Precies.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 you are Nummer 6 van deze week, Jazz Glynn met uh, Hold My Hand. Daarvoor hoorde je de nummer 7, uh, Maroon 5, This summer's gonna hurt like a motherfucker. Nummer, nummer 6 staat ondertussen alweer 13 weken in de lijst. En is een oude top 3 uh, hit. Nou, oud nog niet hoor. Vorige week stond hij nog op 3 en die week ervoor. Nu dus 3 uh, plaatsen gezakt. Uh, het volgende nummer staat uh, 12 weken in de lijst alweer. Uh, vorige week nog op uh, nummer 2. Oh, er is een aardige verandering geweest in de top 3, zie ik nu. En um, dan heb ik het over jaren maar één nummer. Je weet, het begin van de uitzending, als je hebt opgelet, weet je wel, ik vorige week op uh, nummer 2 staat. Dus heeft hij voor de rest geen uh, aankondiging meer nodig. De nummer 5 van deze week. Nathalie Laroz. That's what I wanna do Van Jeremiah en Nathalie Leroux. Vinden we dus op een vijfde plek deze week. Ook uh, drie plaatsen gezakt. Van een mooie tweede positie naar een vijfde. En dan ja, even sowieso een nieuwe tweede en derde plaats. En welke dat is, dat uh, zal ik je zo direct gaan vertellen. De euro breakdown. Je zit ik zo zo'n beetje op uh, social media te kijken. Hè, en uh, ondertussen is uh, heel Zandvoort. en uh, eigenlijk de hele Kennemer kust uh, in de ban van uh, het paal zitten. En dan kwam ik een mooi gedicht tegen van Astrid de Wolf. En die moet ik wel even met je delen. Ja, ik vind hem leuk. Mag dat, Sander? Ja hoor. Ja, ken je hem al? Nee. Oh, dan staat hij, je bent Zandvoort als op Facebook. Wat is dat in Zandvoort allemaal? Elke zes uur zit een ander op de paal. Waarvoor? Vraagt u zich misschien af. Ze zitten, de, daar, uh, ze, ze, zitten ze daar in dat ding voor straf? Wel nee, de windmolens die willen ze kwijt. Daarover is langs de kust heel veel strijd. Kamp, ja die, die wil dat ze daar blijven, liefst dichterbij, doet, uh, dat doet hen verstijven. Waar blijft het uitzicht over die Weidse Zee? Windmolens, wat moeten wij ermee? Zet ze bij hem uit de ver, uit het zicht, daarmee wordt een goede daad verricht. Houd de horizon van badplaatsen open, dat is waar de paalzitters op hopen. Die rode lichtjes nachts aan de horizon, ze verpest het zicht op de ondergaande zon... Mocht u zich naar Zandvoort begeven, goed de paalzitters dan even. Ze zitten daar om u een vrijzicht te gunnen. Kamp, kom op, dat moet toch wel kunnen? Hij is mooi. Oh, Sorry, ja, zei je? Hij is mooi. Ja, zeker weten, mooi. Astrid de Wolf, goed gedaan. Complimenten daarvoor. En uh, misschien uh, geef ik hem wel een tip uh, aan uh, Albert Jan voor het uh, gedicht van de week. Uh, voor morgen. Want morgen... Ja, dames en heren, morgen, morgen, morgen, zaterdag. En als je zit te luisteren naar de herhaling. Ook zondag zal CFM Live uh, op de Lassen aanwezig zijn. Met uh, live uitzending van uh, 10 uur s ochtends tot uh, 5 uur s middags. En dat alleen maar om het paal zitten te steunen. En zorgen dat uh, wij bij de kust een uh, vrije horizon blijven houden. En dan zou je bijna gaan zeggen. Oh, dit is een slecht bruggetje. Zou je bijna gaan zeggen. Uh, geen zorgen maken. Oftewel, don't worry in het Engels. <lacht> oh, dit is een heel slecht bruggetje. maar ik vond het wel even leuk. Op nummer vier uh, in de Euro Breakdown vinden we Madcon met uh, don't... Uh, de windmolens in zee. Wat, wat staat er nou? De windmolens in zee, het nieuwe red light district van Zandvoort. Ja, dat <lacht> kan het wel bij dat weer. Don't worry, maak je maar geen zorgen. Uh, het gaat allemaal goed komen, hoop ik. De actie uh, loopt uh, nog uh, ruim een week. Ga er naartoe, groet ze. En vergeet niet te tekenen. natuurlijk teken die petitie, jongens. Kom op nou. But wel zorgen maken hoor. En niet alleen om de windmolens. Ja, je zou maar 6 uur lang de paal moeten zitten. Paal nog een uh, uur en dertiende uh, minuten. Dan uh, mag je erop. Ben je aan het aftellen jongen, ik hoop het wel. Nee, we moeten ons nog meer gaan zorgen maken. Want uh, Sander die heeft uh, het berichtje heet van de naald in de categorie. Wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Nou, zijn nieuwe single is uitgelegd. Oh. Zal, hij dat, zal hij dat expres hebben gedaan? Dat weet ik niet. Ik denk het wel altijd. Hè. Met de singles die uitlekken, zeggen ze altijd van... nou, ah, dat is helemaal per ongeluk. Dat mm is -hmm. gewoon een marketingstuk van die uh, Justin Bieber. Maar is het een goede single, heb je hem al gehoord? Ik heb hem nog niet gehoord. Nou, we gaan hem straks even luisteren. We de uitzending om natuurlijk. En uh, wie weet uh, zal die snel in de Euro Breakdown verschijnen. Hé, hey, uh, we zijn toegekomen aan de top drie. Maar niet voordat ik jou de top drie van vorige week laat horen. Nummer drie. Ja. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op drie is uh, Avro samen met uh, Mark Taylor. Prachtige samenwerking. Vorige week nog op een uh, vijfde plek, nu dus 3.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 I just wanna go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 Deze week op de derde plaats in de Euro Raygaan Average samen met Mike Taylor Summer Thing. Gaan we kijken naar de nummer 2 van deze week. Die is maar liefst 19 plaatsen gestegen. 21 stond deze beste, man, deze beste mannen nog vorige week nu dus op een uh, mooie tweede positie Nikke GM samen met Ricky Iglesias met de prachtige zinger El Padrón Nederland staat hij zelfs op 1 hè maar in Europa nog op 2 Die dijeron que te estás casando tú no sabes lo que estoy sufriendo esto te lo tengo que decir Cuéntame tu despedida para mí fue dura Cena que Y yo no subeás de la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 Helemaal geen ene reet van wat ze zingen. Maar, nee. Maar is niet erg. vind ik ze mooi ook met die Franstalige nummers. Het zijn wel lekkere nummers. Elk Pagadon van Nicky Jam en Ricky Iglesias vinden we op de tweede plek in de Euro Breakdown deze week. Ja, en er kan er nog maar eentje overblijven. overblijven. Dat is Adam Lambert met Ghost Town. Ondertussen alweer de vierde week op de eerste plek. Died last night in my dreams. Walking the streets of some old Ghost Town.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 Deze week Adam Lambert Met Ghost Town oh, Het is, is een mooie plaat die uh, lekker is uh, blijven zitten de afgelopen weken En op een terechte eerste plek ondertussen alweer uh, tien weken lang in de lijst Hey, uh, 25 e jaargang aflevering 35 van 28 augustus 2015 zit er alweer op Deze week hadden we 12 stijgers, zes zitten blijvers, dalers en melius De vier nieuwe binnenkomers, welkom aan de nieuwe binnenkomers Um, ja, wat eigenlijk nog meer. Ik dank jou weer, uh, Sander, voor je Tomeloos inzet en aanwezigheid en uh, trouwens naartoe verlaat. Graag gedaan. En ik zeg, uh, tot volgende week daar ben ik er gewoon weer bij. En morgen herhaal ik het uh, tussen 7 en 9 of zaterdagavond uh, hier op uh, Zieve Zandvoort. En uh, allemaal tekenen voor de windmolens. Doei. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How do you like it?